Hallo, hier is weer Robert en deze keer wil ik het hebben over Wim T. Schippers en zijn televisieserie We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Oeh, oeh, oeh. We zijn weer thuis. Oeh, oeh, oeh. We zijn weer thuis. Ja, en zo ging de tune van de serie die liep van begin tot midden jaren negentig bij de VPRO. Wim T. Schippers schreef de scripts, deed de spelregie en speelde een van de vaste rollen. Voor velen vooral bekend als Ernie van Bert en Ernie, maar ook maker van roemruchte tv-shows, conceptuele kunstwerken en tegendraadse projecten. Hij was het die de eerste blote vrouw op tv bracht en een museumvloer volsmeerde met pindakaas bij wijze van kunstwerk. Hij was ook de uitvinder van gezegdes als jammer maar helaas en het woord gekte. Momenteel toert zijn toneelstuk wuivend graan door Nederland en zijn er dvd-boxen verschenen met oud televisiewerk van zijn hand, waaronder dus We zijn weer thuis. Voor mij persoonlijk de beste Nederlandse comedy ooit gemaakt. De wervelende dialogen, de liefde waarmee het vorm was gegeven, het strakke spel en de opmerkelijke combinatie van acteurs maakten als puber grote indruk op me. Wim T. Schipper stond voor mij voor eigen wijsheid: voor de vrijheid nemen om jezelf uit te drukken zoals jij dat wilt. Niet zelden werden er in zijn werk ook beladen kwesties aangesneden, waaronder homoseksualiteit. En wel op een relativerende en hartverwarmende manier. Luister bijvoorbeeld naar deze scène waarin een oudere man zijn liefde in een park beleidt voor een jonge man die hij daar treft. This is my body! Oh, elevated night and worship beast! Absolutely beautiful, Gerard Reeve. What does he mean by elevated night en Worship beast? Wel. In de volgende scène die tot mijn favorieten behoort, schreef Wim de Schippers niet alleen een grappige passage, maar nam hij ook een standpunt in. Toen ik als jonge homo -jonge deze scène zag, ervoer ik deze als bijzonder hoopgevend, als een hart onder de riem in een tijd dat het niet zo goed ging met me. Luister naar hoe de moeder van een gezin met drie heterozoons reageert op het feit dat iemand die ze leert kennen homo blijkt te zijn. Ben je eigenlijk getrouwd? Of uh, getrouwd geweest? Of uh, anderszins? Anderszins. Ik ben homo. Seksueel. Ah, oh, die meneer. Weet je, ik zou het zo enig hebben gevonden als ik er ook nog zo'n lekkere knul bij gehad zou hebben. <laughs> ja, je hebt het niet voor te zeggen, hè? Een moeder die het oprecht betreurt dat al haar zoons hetero's zijn. De omgekeerde wereld en daarom juist zo'n inspirerend ideaalbeeld. Zo'n moeder zouden we allemaal wel willen hebben, toch? Gaat het alsnog dan wel opnieuw zien, nu op dvd, we zijn weer thuis, van Wim T. Schippers.